Bij Allianz Stralen wilt de politie verantwoordelijk van uh, ambulance. Eh, ambulance. En een reddingsboot. Oh, Ook okay. een reddingsboot. Ik droom elke nacht dat je naast me ligt. Maar vanavond zie ik je dansen met een andere pick-up. Ik ben zo bang dat je mij gaat vergeten. Welkom bij Zandvoort op zaterdag met een speciale C-uitzending vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En deze speciale uitzending begonnen wij met de koolband en de noodgeval. En waarom draaiden we die? Nou, dat komt omdat wij een C-uitzending hebben met allemaal redders aan zee. Ben je nou, goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob, maar waarom noem je... Oh ja, je noemt het een zee-uitzending omdat we reddings uit zee hebben. Dat is logisch en, uh, en omdat in het liedje natuurlijk stuur ook een reddingsboot. Hè. Dat is, uh, ja, dat... zeker, aan het begin was dat. Alleen dat ene zinnetje, daarom uh, hebben we hem eigenlijk al uh, meegenomen. Ja, welkom dames en heren. Samen met Rob Harms uh, en dit persoontje gaan wij een drie uur durende uh, uitzending maken. radio-uitzending maken, maar ook uh, een beeld. Uh, en uh, nou Rob, ik kijk naar de televisie... Uh, en, en dit is waarschijnlijk je eerste tv uh, Ja, primeur. primeur. Primeur. Ja, ja ongelooflijk. <laughs> en dat op jouw dag. Ja, ja, ja. Mensen kunnen dat allemaal nog eens uh, openen kijken hoe de, de studio een beetje van binnen uitziet. Dat is ook wel grappig. Dus, um, en Rob, je, je wist het zo goed te vertellen, de, deze beelden die kunnen ze de, de hele uh, regio bekijken. In de hele regio van Heemskerk tot aan uh, Wijk AC en Muiden, Beverwijk. Jezus. Overal is het uh, te ontvangen. Nou, ik ben blij dat ik zelf dan buiten Bel blijf. Dat is dan wel meegenomen. Wie zijn onze gasten? Nou, ze zijn inmiddels al gearriveerd. Dat is uh, burgemeester Michel Roch uit Van Bloemen want ja, or, daar moet ik er ook weer even bij vertellen. Oorspronkelijk zouden wij live vanuit de reddingsbrigade Bloemendaal uitzenden. En daarvoor zit uh, Ruud Kloek, natuurlijk, de commandant uh, van. Uh de reddingsbegade Algemeen Strandwachtcommandant. Ruud, dat is trouwens een mooie. Kom maar even bij, bij de microfoon. Een heet... naam, hè? Ja, Aalwitse is dat de... een oude witse naam? Een naam, maar dat okay. houden we erin. Algemeen Strandwachtcommandant. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben twee posten op het strand. Ja. En dan hebben we ook nog een postcommandant. En met een Algemeen Strandwachtcommandant is verantwoordelijk voor wat over het hele strand gebeurt in Bloemendaal. Oké. Okay. Dus en bij Panasia en de kop van de ja, zeeweg. Ja, dat is waar. Jullie hebben nog een. Hebben we hebben dus een postcommandant die gaat over de kop van de zeeweg. En de andere als het mooi weer is. Over ja. Oké. Okay. Dus eigenlijk net zoals Zandvoort hebben jullie twee ja. Uh, posten. Ja. Zelfs als Zandvoort. Ja. Nou, burgemeester, uh, ook u natuurlijk uh, welkom. We gaan elkaar tutoeren. Dat hebben we afgesproken, Michel. Uh, uh, uh, de eerste keer in deze uh, radiostudio. Dus, uh, ja. Want ja, je bent nog niet zo heel erg lang uh, burgemeester. Hè? Acht maanden. Nu. Acht maanden. Kijk ja, ja. eens, kijk eens. En dit wordt je eerste zomer hier. Zeker weten, dus daar kijken we enorm naar uit. Is ja. dat zo? Ja, vast Oké. Okay. Ja, het wordt. Ja. Uh, de Weerinstituten verwachten een hele lange, hete zomer. Oh, ja, er is nu weinig Zijn... van te merken, maar ja. laten we het hopen. Vandaag wel, ja, ja. Uh, Ruud, je mag nog een beetje dichter bij de microfoon. Oh, oh. Uh, hoe kijk jij uh, als uh, algemeen strandwachtcommandant naar. Uh, Moeilijk uh, woord, ja, hè? Ja, ja, ja. ja ik, moet, ik heb gelukkig hier een scherm, dus dat maakt helemaal niet uit. Uh, Nee. Oh, kijk naar de zomer. Ja, jij hebt natuurlijk ja. al heel veel hete zomers en lange zomers meegemaakt. Ja, die hebben we er ook wel. Maar het mooiste is natuurlijk als de zomer echt begint... als de kinderen vrij zijn van school en zo. Want? Dan is het druk op het strand. Ja. Anders heb je het alleen in het weekend. Als dat, dat mensen in het weekend vrij zijn, dan komen ze naar het strand. En de echte drukte is dan nog wel eens op een horecadag maandags of zo... dat veel mensen vrij zijn. Oh, ja. Maar het mooiste is natuurlijk als de schoolvakantie begint... dan is het elke dag druk. Er zitten camping vol... De strandhuizen vol, de vakantieparken en dan ja, is het echt genieten. Ja. Uh, nu is het zo, Je bent al, jullie zijn sinds uh, een maand open, hè? heb ik het goed? Ja, wij, gaan, wij beginnen altijd officieel op moederdag tot eind september. Ja. En dan uh, eind september sluiten de paviljoens, dus dan stoppen wij ook. En vanaf moederdag, omdat in het begin is het toch altijd het water een beetje koud en het strand te koud zo, eind, eind juni dan begint het eigenlijk pas geweldig te worden. Het zee stijgt nu wel snel, want het ging van 11,5 naar 14,5 naar 16,5 graden. Dat is dus het dat, gaat, dat, ja, dat gaat wel lekker. Ja. Dus dan gaan de mensen ook de zee in. met 11 of 14 graden het is nog veel te koud. Ja, ja, ja. Burgemeester, zwem je graag in zee? Uh, ja, zeker wel. Maar uh, ik ben er dit jaar nog niet in geweest. Maar eerlijk gezegd, ik, zeg, ik, ook ik niet. had het jaar ermee willen beginnen. Met <laughs> so de so duiken, he? He? een hè. Met een nieuwjaarsdag. Die, die maar... is helaas niet die okay. Dus ja, ja. anders had ik ja kunnen zeggen, maar ja, zo, uh, ja. nog niet. We hebben het toen afgelast omdat er zo veel stroming ja. was. Ja. Het zou onverantwoord zijn. Helaas. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, dat gaat je wel aan je hart dan, hè. Dus ja, dat deed ze heel, ja. Maar ja, goed, gelukkig de, ging dit antwoord. En Muiden waren het samen eens dat we het niet moesten doen. Je wil niet in de krant met de verkeerde kop. Nee, nee, nee. nee. Dat is het laatste wat je wil. Maar uh, nou, dat is wel jammer. Ja, ja, ja. Tradities moet je erin houden. Ah, ja, vind ik, ook, vind ik ook. Goed, Rob. Nou, de kop is eraf. Ik zou zeggen, rommelen met die kast van je. Zeker weten. Nee. Ja, we gaan zo meteen uiteraard weer uh, verder praten. Hier bij ZFM. Deze C uitzending Eigenlijk vanaf uh, Bloemendaal, maar helaas. Dat uh, ging even niet lukken. We zijn gevlucht naar de studio. Maar ook een hele mooie plek. Want ook op tv zijn we te ontvangen. I see you, you see me, but you're blowing the line when you're made. Ik uh, maak er uh, private eyes van, uh, maar dat lukt niet echt. ze zijn vandaag op tv hoofd. Uh, ja, Met inderdaad. de private eyes. Ja, ja. Ja. ja, Nou ja, en uh, ik krijg berichtjes uh, dat uh, de, uh, de normale ZFM link waar de camera op zit, die, die, die doet het niet. Maar ik heb wel een alternatief. En dat is reddingsbrigade-bloemendaal.nl slash ZFM player. En daar kan je alles op, vind ik, zal het straks nog wel een keer herhalen. En dat is voor vriendje Jaap Koper en uh, Albert-Jan Vos natuurlijk aan de hele andere kant van het land. En onze grote vriend in België. Uh, terug naar, ja, daar uh, staan te kijken, hè burgemeester. Het is uh, natuurlijk, uh, over de hele wereld hebben wij bijna onze fans. Dus, uh, ja. uh, hoe bevat het tot nu toe het burgemeesterschap? Ja, prachtig, uh, het is een prachtig ambt, uh, Benno. Ik zit mm. enorm van het genieten. Het is heel afwisselend natuurlijk. Ja. doen met de gemeenteraad. Je hebt, uh, bent verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Dus je hebt ja. veel overleg uh, met de politie, uh, cool. met de brandweer, met de reddingsbrigade. Ja. Uh, dus ja, heel, uh, heel afwisselend. En, die laatste club, uh, laten we die even bij uh, de, de hand nemen. Uh, je bent of zelfs beschermheer van de reddingsbrigade Broeberma. Ja. Maar wat, wat houdt dat in? Ja, het is ook, natuurlijk vooral ook een eretitel, maar het okay. geeft ook iets aan van het belang wat wij als gemeente hechten... en waar ik dan de burgemeester van mag zijn aan die uh, vrijwillige reddingsbrigade die wij hebben. Het is echt een uh, instituut waar we trots op zijn, wat we koesteren, uh, waar ik ook graag naartoe ga. Uh, afgelopen twee weken geleden ben ik nog uh, uh, met ze uh, het strand geweest om te kijken naar de evenementen die nu plaatsvinden... Ik krijg iedere week van Ruud Kloek hier naast mij de overzichten van hoe het gaat. Ja, het is voor ons van groot belang dat die reddingsbrigade er maar het is. Maar over, over te vertellen overzicht waarvan? Nou, overzichten van wat er, wat er gebeurt. Hè. De gaan dus ook bezig met, met, met de ehbo taken met het redden natuurlijk van, van mensen die, die in nood verkeren op of rond het strand. En uh, nou, daarvan willen we natuurlijk weten wat, wat er gebeurt. Dus ik heb een uh, nauw contact met ze. En dat is belangrijk. Dus, uh, dat en waarom? Waarom, waarom? waarom is het belangrijk? Nou ja, allereerst omdat ik natuurlijk verantwoordelijk ben... voor openbare orde en veiligheid. En zij spelen hierin een hele belangrijke taak. En uh, het feit ook dat dit vrijwilligers zijn... net als uh, bij de brandweer... Mm. Uh, dat, dat is iets waarvan ik denk dat moeten we echt koesteren met elkaar. En daar mag ja, vaak de schijnwerper op gezet worden... Dus dat probeer ik ook op die manier te doen. Ja. Je bent ook uh, lid van Ik dacht dat algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Zeg ik dat goed? Ja, ja? ja zeker. En, uh, nou, Dat is denk ik ook iets heel iets nieuws. Want je, ja. je komt met afdelingen als crisisbeheersing ja, uh, in zeker. aanraking. Ja. Uh, dat, ging er een wereld voor je open? Ja, zeker. Dat is natuurlijk, het zijn natuurlijk hele belangrijke taken. En zeker in deze regio. Hè, een regio met enerzijds uh, strand en zee... Maar ook met duinen. Uh, daar, uh, ja, daar zit ook een uh, gevaar. Uh, we zitten natuurlijk met grote perioden van droogte. Dat ja. kan ook leiden tot, uh, tot duinbranden. En ik ben er ontzettend blij mee dat we daar heel serieus uh, met elkaar mee omgaan. We hebben onlangs een grote oefening gedaan. Met de politie, met de brandweer, met de reddingsbrigade, met PWN. Uh, zelfs Defensie uh, was betrokken, de ambulancediensten om te kijken ja, hoe ga je om uh, in een situatie van bijvoorbeeld een duinbrand. Ja. En uh, hoe schaal je dan op? En het is ontzettend belangrijk dat je daarmee oefent... en uh, inderdaad elkaar weet te vinden. Dus dit soort uh, oefeningen, meerdaags in dit geval... ...zijn ontzettend belangrijk. Ja. Ruud, even naar jou toe. Wat, wat is, uh, die duinen, natuurbranden... ...dat is nog steeds een heel hot item. Er wordt keihard aan gewerkt... Ja. ...door uh, Brandweer Nederland. Wat is jullie rol bij een uh, natuurbrand? Nou ja, als we stellen dat er in de duinen brand is... ...en dan moeten brandslangen... ...of scheppen of andere materialen in. We hebben natuurlijk ideale auto's... ...die door het terrein kunnen rijden... ...en die makkelijk spullen heen en weer kunnen brengen. Buiten dat we misschien nog wat mensen zouden hebben om te helpen om even heel veel vlammen uit te slaan en dat soort dingen. Oh ja, je ziet al, al met zo'n materiaal heen te willen rijden, zijn we natuurlijk ideaal voor hun. Ja, ja, ja dat, want uh, hoeveel auto's kan je inzetten? Ja, twee tot drie. Dus twee tot drie zelfs, oké. Okay. Nou, Ze zijn er al. Ja, volgen. ja, ja, ja, en, en, uh, ja. En niet vergeten natuurlijk, als we één belletje geven aan Zandvoort... dan staat Zandvoort ja. er ook om te helpen. Ja, ja. Zo gaat het, en het zijn weer twee auto's. Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Zo werken we samen. En even voor alle duidelijkheid, er is altijd zeg maar een alarmproeg hè, bij elke ja. reddingsbrigade. Ja, de, uh. ja, die kunnen opgepiept worden door, die worden door de, de meldkamer van de brand weer opgepiept. Ja. En dan nou zijn we met een recordtijd uh, op het strand aanwezig. En dan via de, jullie eigen interne kanalen ja. kan je opschalen. Ja, schalen we op. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En hoeveel man kan je eigenlijk inzetten? Dat, uh, ja. Hoeveel heeft Bloemendaal wat je ja, op kan trommelen? We, we hebben, met Piepers hebben we een man of twintig. Maar ik denk oh. dat we zomaar vijftig, uh, zestig man zomaar bij elkaar kunnen krijgen als het echt nodig is. Ja, ja, als er ja. echt wat gebeurt, dan zijn ze iedereen paraat om, en bereid om wat te doen. En als er Langs niks gebeurt blijft er iedereen. Zet, in de, als de vrouw steken, dan komen ze <laughs> heerlijk zeggen ze dat. Ja. <laughs> nou ja, zo is dat, zo is dat. Ja, als er wat gebeurt, dan wil je er altijd bij zijn. Ja, dat, dat is altijd. Uh, Michel, heb je dat ook een beetje. Dat je als uh, ja, burgemeesters worden standaard gealarmeerd bij uh, kwalificatie Grote Brand. Mm -hmm. um, is, is je piepetje al een keer gegaan in die acht maanden? Uh, niet, wel inderdaad met, met brand. Dat klopt inderdaad. Uh, maar dat was niet een grote brand, maar een kleine brand. Oh. Kijk, we zijn natuurlijk een, uh, ook, ook een gemeente die overzichtelijk is. Best wel een grote gemeente qua oppervlakte. Ja. Maar tegelijkertijd qua aantal inwoners ook uh, ja, niet een hele grote gemeente. En dat is fijn. En dat betekent dus ook dat je als burgemeester eigenlijk overal bij betrokken bent. Ja. daarom wil ik ook hè, met die reddingsbrigade dichtbij blijven. En ook gewoon weten, wat gebeurt er? Wat, uh, wat, wat gebeurt er met... Uh, met de festiviteit op het strand. Wat gebeurt er inderdaad ook met kleine branden. Dus ik wil gewoon graag op de hoogte zijn. Ook wanneer het uh, niet meteen een, uh, een grote uitslaande brand is. Ja, zo is dat. Goed, uh, Rob, de muziek. Ja, zo dadelijk uh, praten we verder met uh, Michel en Ruud. Dat tijdens uh, deze special op de oh, zaterdagmiddag uh, bij ZFM. En buiten uh, ja, de interviews en dergelijke uh, draaien we ook lekkere muziek. Waaronder deze single van de Bellstars. Light in my bed, Go on with this useless love affair when it seems to me that you don't really care. I realize now nothing is new. Time to live my life without you. Ik ben vrouwelijk woord, deze van de Bellstars en de Sign of the Times. Voordat wij verder gaan praten, Benno, nog ja. eventjes het, uh, ja, het uh, technische gedeelte. Ja. Want onze uh, livestream ligt er momenteel uit uh, op uh, zfm-live. Maar we hebben wel een uh, mooi alternatief daarvoor waar je uh, in mee kan kijken, toch? Ja, dat is uh, reddingsbrigade bloemendalnl zfm zfm.nl. Leer. Daar kan je de beelden zien. En natuurlijk ook gewoon meeluisteren. Want het is allemaal beeld en geluid naast elkaar. Er zitten kleine vertragingen in, maar dat maakt allemaal niet uit. Het komt een keer langs. Zeker. En Sichel, kanaal 40 op TV. Ja, en in de Ether. En God, waar zijn we allemaal niet meer? Het is niet te geloven tegenwoordig. Vroeger had je gewoon één etenfrequentie en dat was het. Uh, maar nu, uh, nee. Nu ben Ja, ja, ja. En heren, we gaan even terug. We gaan even naar uh, een, een. Ik wil jullie even een quote van uh, Guus Jutte. En Guus Jutte is de directeur van Reddingsbrigade Nederland voorleggen. Hij uh, zegt in het uh, blad uh, Crisismanager.nl. Het is een heel groot artikel dat de wereld om ons heen verandert in een sneltreinvaart. En daar moeten we op anticiperen door aan te sluiten bij een brede coalitie van hulpleners. Dat zegt dus de directeur van Reddingsbrigade Nederland. Ook de 148 Nederlandse reddingsbrigades kunnen en willen een rol spelen... in het organiseren van weerbaarheid op lokaal niveau. Ruud, als eerst aan jou de vraag. Uh, hebben ze... Uh, zijn ze al bij je geweest met dit verhaal? Nee, dat nog niet. Nee? Oh. Nee? oh. Ja. <laughs> ik ben stofverbarst. Ja, ja sorry. <laughs> ja, dat vind ik vreemd. Ik bedoel, nou ja, het, het wordt. Maar dat het, wordt het wordt in de plant plantwit en voordat ze het voorbereid hebben en dan uh, eruit hebben gegooid. Dan, ja, dat duurt natuurlijk wel even. We moeten het wel goed voorbereiden. Nou ja, je hoort het nu van mij. Uh, ja. <laughs> er is zelfs een visiedocument is er opgesteld. Uh, met een maar, twee, tweeledig doel. Ja, ik weet misschien dat Kees eh, ja, van der Kees, daar meer van weet. Kees Buis van der Muiden die zit al klaar. Uh, daar gaan we het straks mee ook over hebben. Uh, maar is, het, het doel is dus tweeledig. Enerzijds het stimuleren van bewustwording van de eigen vrijwilligers. Achterband voor een mogelijke bredere taakstelling in crisistijd. Anderzijds mm -hmm. als basis voor gesprekken met de veiligheidsregio. Goed. Die hebben we. Die gesprekken met de veiligheidsregio zijn er al jaren. Ja. Twee keer per jaar hebben we altijd groot overleg... met alle regelsmigranten okay. uit de kust. Of uit onze veiligheidsregio. En dan zitten we bij de... Bij de, bij de, bij de in de, de zeilweg bij elkaar. Ja. En dan worden alle problemen... en zo besproken die er zijn. Ja. En dan worden ook de... de, de protocollen samengesteld voor de witte... de witte kolom bijvoorbeeld. Voor de ambulance ambulancediensten. Ja. Toen we omgaan wanneer ze ingeschakeld worden. Waar wij ons aan moeten houden. Als er grote rampen zijn hoe we dan ingezet kunnen worden. Bij, stel dat in het Noordzeekanaal een, een strand dan moet er muiden en zand wordt en en bloemen misschien ook wel helpen. Nou, daar zijn allemaal afspraken over gemaakt. Dus dat nou ja, je wel. begint over het Noordzeekanaal. Uh, augustus, sale. Dat, is, uh, dat wordt wel een, uh, een klusje. Ah, die weet daar alles van. Nee, okay. ik niet om af te schuiven, maar nee. dan ga ik misschien dingen vertellen die niet kloppen. Ja, ja, ja, Geest ja, ja. weet alles van. Uh, nou ja, goed, de dat, komt, dat komt straks wel. Maar Michel, als jij dat zo hoort, ja. uh, um, geef eens een reactie. Nou ja, kijk, die, die weerbaarheid dat is natuurlijk wel echt iets waar we uh, tegenwoordig veel meer aandacht voor hebben. Ja. Um, Kijk, als burgemeester ben je, ben je voor die openbare orde veiligheid en, en bij, bij crisissen. Uh, en vroeger was dat ja, uh, de, de normale crisissen die je kent. Maar op dit moment zijn we ons wel toch ook wat aan het voorbereiden op dingen die we misschien nog niet weten ja. uh, wat er gebeurt. Nou, dat zie je landelijk, hè, met, met de aandacht voor dat, je, uh, dat het misschien verstandig is om een noodpakket in huis uh, te hebben... Dat je uh, nou, je voorbereidt op hey, hoe, hoe zou het zijn als ik uh, 72 uur geen, geen internet of geen uh, energie uh, zou hebben. Vreselijk. Vreselijk inderdaad. <laughs> <laughs> maar het kan zijn, hè? Een, een, een cyberaanval. Uh, ja. anderszins. Uh, en het is goed om daarop voorbereid te zijn. Dus wat we doen in de veiligheidsregio is daar wel echt ons uh, op, op voorbereiden en over nadenken. En dat betekent bijvoorbeeld dat we zoeken naar uh, wat zijn nou. Plekken waar we noodsteunpunten kunnen uh, organiseren. Ja, ja, ja. En uh, welke vrijwilligersorganisaties, uh, welke verbanden uh, kunnen een rol spelen wanneer het, uh, wanneer het misgaat? In eerste instantie wordt er heel erg naar de, naar de brandweer gekeken. Hè? Ja, of, nee, nee. vanzelfsprekend, kijk, uh, reddingsbrigades, brandweer spelen daar natuurlijk een rol bij. Ja. Uh, maar uh, dat kan ook zijn dat je kijkt naar uh, supermarkten. Uh, of naar uh, sportaccommodaties, ja. oh, ja. uh, plekken waar mensen ook opgevangen kunnen worden. Nou, daar hebben we in het ja. verleden al bij de gemeente Bloemen allemaal afspraken Zeker. over en oefeningen overgehouden. Oh, ja. oh. Is de, redden, is de er nou bij betrokken? De Tetrodehal bijvoorbeeld, ja. zou op een, een slachtoffer plaat zijn. Ja. Wat het is wel een beetje overdreven. Dat er een vliegtuig op uh, Bejaardenhuis de Rijp zou storten, dan moet je natuurlijk ruimte hebben om wat te gaan doen. Ja. Of op een school wat gebeurt. Nou, en daar worden onder andere de reddingsbrigade mensen ook bij ingezet. En daar hebben we ook voor getraind samen met de ambtenaren van de gemeente. Ja, ja. En zo daar. daar maar Ruud, als jij dat zo hoort, wat, wat de reddingsbrigade Nederland dus wil... Uh, jullie zijn tenslotte met 21.000 vrijwilligers, ja. hè? is zowel... zijn allemaal een beetje gek. Iedereen wil helpen. Dat is ja, ja, ja, precies. Dus dat ja. doen ze allemaal. Ja, ja, ja, ja. ja dat ja. is geen probleem. Als er als een Limburg onder water loopt, of vorige keer in België, of in... Dan hoeven ze ook maar een telefoontje te geven... en er staan hele ploegen klaar ja. om heen te gaan. Iedereen die zegt tegen uh, zijn baas, ik kom niet, ik ga er naartoe. Ja. Ja. Dat is helemaal geen probleem. Ja. Dus dat zit, ja, dat, je bent vrijwilliger of niet. Zit, je wil ook dat meemaken natuurlijk. Dat ja. Klinkt stom, maar een brandweerman wil ook een brand. Ja, ja. ja. kijk, als dat gebeurt, gebeurt, wil je erbij zijn. Ja. Zo werkt het eigenlijk. En Michel, dit, hoe leeft dit, dit, die weerbaarheid voor de burgers... hoe leeft dat bij de veiligheidsregio? Nou ja, dat leeft dus heel erg. En we zijn ons daar dus ook echt op aan het voorbereiden. We stemmen daar ook echt over af. Wat, wat zijn nou... Uh, op, uh, hoe zorgen we ervoor geografisch in die hele regio... dat er genoeg noodsteunpunten zijn? Hoe zorgen we ervoor dat, dat we die uh, verbanden op orde hebben? Nou, wij, wij hebben natuurlijk die nauwe verbinding... met vrijwillige brandweer, met de reddingsbrigade. Uh, Maar het is wel goed om dat overal, uh, uh, ja, overal te weten... op wie je aan kan in ja. zo'n noodsituatie. Ja, precies. En inderdaad de weg weten naar nou ja, uh, noodpakketten, uh, noodenergievoorziening, dat soort zaken. Ja. Dus daar stemmen we nu over af. En dat zijn ook dingen waar we met de inwoners ook over in gesprek gaan. Uh, Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer is daar uh, de, de trekker van. Die is daar heel actief uh, ook in. En ik verwacht wel dat we daar in de komende maanden uh, meer over gaan horen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, nou wij gaan even naar muziek. Maar Rob, ik wil nog even wijzen op een, een gast in, uh, tussen uh, Ruud Kloek en uh, Michel Roch uh, op de stoel. Ja, die <laughs> hebben we nog niet uh, genoemd, uh, Ben. Wie, nee, maar... Wie is dat? Wie is dat? <laughs> en uh, ja, dat is uh, Choking Charlie. Ah, oké. Okay. En, uh, en de Koen Wiegman, dat is de, de EHBO-man van Rees Bigaro Die gaat daar uh, straks even wat over vertellen. Nou, heel mooi. Ja, welkom ook nee. in, de, in de uitzending. Nee. Nou ja, zo dadelijk heb je meer in deze speciale C-uitzending. Meneer Ed Sheeran, is Shape of You. club bar Me and my friends at the table doing shots fast and then we talk slow.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 Middag hier in de studio bij Zetter. We hebben een uh, gast die heel erg stil is, uh, Benno. En uh, ja, da daarom heb je ook uh, Koen uh, Wiegman uh, uitgenodigd. Want uh, ja, daar heeft het alweer mee te maken, toch? Och, Dat ja, die zeker. gast aanwezig nou is. Ja, ja, ja, ja, ja. Koen, kruip even bij de microfoon. Ja. En uh, lekker uh, dichtbij. Ja, dan zit je net of je ja, in een ton als... zit. Uh, Koen, uh, nou even, wat, uh, <coughs> wat doe jij ook alweer bij de Rijks Ik ben een instructeur Eerste Hulp. Oké. Okay. En dan hebben we eigenlijk een voorkeur voor Eerste Hulp. Dat is EBO. EBO is een beetje meer wat oudere uh, pluisters plakken. Ja. En eerste hulp is toch eigenlijk wat meer gericht op uh, echt leven te Oké. Okay. Okay. Oh, dat, is, uh, dat moeten we zelfs gescheiden houden. Nou ja, mijn, uh, voor, mijn voorkeur is dus eigenlijk wel eerste hulp. Want? Nou, dat is een beetje de term. En uh, EBO wordt ook nog wel gebruikt. Ja. Maar de goede term is eigenlijk gewoon eerste hulp. En dat uh, sluit ook het beste aan op de term in het buitenland. Oh, okay. als bijvoorbeeld. oh ja, ja, ja, ja, ja, dat is logisch. Ja, want uh, Remco Kloek naast mij, die de camera's bedient... die uh, liet net de vlag uh, van de reddingsbrigade jullie reddingsbrigade, in ieder geval zien, uh, EHBO-vlag. We doen een echte EHBO-vlag uh, wapperen ja. nu. Dus, ja. uh, en, en Koen, als we nou kijken naar uh, Choking Charlie... Hè, dat is uh, iedereen uh, die nu zit te kijken op reddingsbrigade bloemendalnl Slash ZFM player. Die ziet. Uh, uh, Charlie. Dat is een oefenpop. Uh, hoe uh, verhelp je een verslikking? Ja. Um, dan maken we onderscheid tussen. Een, een milde een lichte verslikking. En een, een ernstige verslikking. Een verstikking. Ja. Dus in de milde variant. Dan kan dat slachtoffer toch nog een beetje hoesten. Dan kan er kan nog een beetje lucht in en uit. En dan is de opdracht. Dat hoesten aan te moedigen. Oké. Okay. Terwijl we intuïtief vaak de neiging hebben om iemand op zijn rug te gaan rommen. Ja. Eerst een beetje rustig, hè? maar dat gaat vaak dan steeds harder, geloof ik. Hè? Als je zelf kan hoesten, is dat veel effectiever. Ja. En als hij uithoest, dan zou je precies op dat moment met die klap moeten landen. Oké. Okay. Want anders werk je het in feite tegen. Oh ja. Oh. Ja, je hebt ik kan me wel herinneren dat ik een heel klein mannetje was, vier jaar. En zat ik mijn pap te eten. En dan ging dat niet snel genoeg naar het idee van mijn oma... Die had misschien ook de eigen trauma's. Die gingen me meteen op mijn rug meppen. Oh, oh, oh, oh. Ik kan me nog herinneren hoe ja, akelig ik dat eigenlijk vond. Ja, natuurlijk. Je durft geen pap meer te eten. Ja, mm. nou ja. Dus um, bij milde verstikking aanmoedigen tot hoesten. Het is wat anders als het helemaal stil is. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja dan, dan, is, dan is het serieus uh, business. Ja, ja, want ja. dan? Wat gaan we dan doen? In paniek? Ja, in paniek, paniek, begrijpelijk. Ja. 1 in 2 bellen is altijd goed. Hè? Okay. En, en de ambulance is meer dan het gele busje. Ja. Want dat is, als het er echt op aankomt, meestal te laat. Bijvoorbeeld bij zo'n verstikking. Ja. Maar de ambulance is ook de meldkamerambulance. Dus dat is altijd goed. En die ga je dan instructies geven, opdrachten geven. En hoe kunnen we dan uh, het slachtoffer helpen? Um, dan gaan we slagen tussen de schouderbladen geven. Maximaal vijf. En als dat niet lukt, gaan we buikstoten geven. Buikstoten, oké. Okay. En dat doe je bijvoorbeeld op zo'n pop als uh, Choke Charlie? Ja, je wilt natuurlijk realistisch oefenen. Nou, we gaan natuurlijk uh, de reanimatie ook niet op een echt persoon oefenen. Daar hebben we dus hele mooie poppen voor. Ja. En dat is ook bij de verstikking zo. Oh ja, oké. Okay. Nou, Koen, ik zou zeggen: neem die pop mee, dan euh, neem dan, dan je het nog op. De... Ja, maar kan, kan je er eigenlijk wel mee? Wat, op uh, zeker, wat zeker. oefenen jullie veel uh, op de ringsbegrafen? Ja, ja. Wij oefenen in ieder geval twee dagdelen per jaar. En dan hebben we een team met zes instructeurs. En ook uh, verstikking-verslikking maakt er deel van uit. Nou, ja. Dus de, de eerste hulp is, maakt belangrijk deel uit van het vrijwilligerswerk van een, redding, van een ja, de ja. lifeguard. Ja, elke reddingpost is ook een eerste hulppost, een EBO-post. Oké, okay, oké. Okay. En, en geloof ik, voor de kleine kinderen, opvang. En, en ja, we hebben een aantal taken. Dus het, het opsporen en herenigen van vermiste personen, de vondelingen. Uh, dat is ook een taak. Uiteraard uh, onder leiding van de politie die daar wettelijk mee belast is. Oh ja. oh. Wij zijn daar goed in. De politie is maar beperkt toegerust op het strand met, met, ja, met name auto's. Hmm. Eigenlijk maar één auto. Ja. Um, dus het eerste half uur doen wij dat. En dan lukt het meestal om het kindje te vinden. Afgestemd met de politie. En daarna uh, gaat de politie het helemaal overnemen en ons direct aansturen. En ook haar eigen eenheden daarop inzetten. Oké, okay. nou helemaal geweldig, dankjewel. We gaan even naar muziek en dan uh, gaan we door naar het volgende onderwerp. Zeker, dat gaan we doen, Benno. En hier is uh, Frankie Valley. Frankie Valli in the Four Seasons en Oh, What a Night. Ja, je hebt uh, heel wat uh, geld betaald vandaag voor deze uitzending, Benno, want... Jij hebt gewoon twee burgemeesters uh, geregeld, uh. ja, Ongelooflijk! Ik, ik ergens voor betaald. <laughs> je kent alle talen behalve uh, het betalen, he? ja, ja, ja, Ja, precies. Ja, ja. David Mobolenburg, welkom. Dankjewel. In onze uitzending. En, uh, nou ja, We zijn natuurlijk heel erg blij dat we niet één, maar twee burgemeesters uh, voor de microfoon hebben. Uh, David, even voor de alle duidelijkheid: je bent natuurlijk burgemeester van Zandvoort. Maar je bent ook voorzitter van het reddingsstation van uh, KNRM Zandvoort. Klopt dat? Ja, om dat? precies te zijn van de plaatselijke commissie. Oké. Okay. Uh, de plaatselijke commissie. Je hebt ongeveer 40 stations in Nederland. die allemaal een, um, een bemanning kennen, uiteraard. Met een hoofdschipper. Uh, en uh, die stations. Um, die hebben ook allemaal een plaatselijke commissie. die in feite het bestuurlijke werk voor die stations. Ja. Oké. Okay, um... Nou ja, je, ik denk dat je heel erg trots bent op de KNRM. Ik zal het even voor je invullen. Maar, want, ze hebben een geslaagde verbouwing achter de rug. Uh, dus, uh, er zit behoorlijk wat in de pijpleiding nog voor de KNRM. Nou kijk, wat natuurlijk heel bijzonder is... en dat probeer ik altijd aan iedereen uit te leggen uh, uh, in dit land... maar ook specifiek natuurlijk ook in onze badplaatsen... dat je dus een, een groep vrijwilligers hebt... die dag en nacht klaarstaan voor de veiligheid op zee. Ja. Je hebt natuurlijk de Reddingsbrigade die dat op het strand en in, in, in de directe vloedlijn natuurlijk heel veel voor hun rekening neemt. Maar uh, ja, de mannen en, en vrouwen van de KNRM die staan daar echt voor klaar. En daar um, mag je heel trots op zijn dat ook in deze tijd waarin het best ingewikkeld is om vrijwilligers te vinden. Mensen bereid zijn om uh, voortdurend met een pieper op zak te lopen. En nou, zoals afgelopen week ook midden in de nacht uh, was er een zeiljachtje wat in de problemen was gekomen. Okay. En um, ja, dan om twee uur nachts staan ze klaar en gaan ze de zee op. Hier komen ze echt pas een paar uur later tegen het ochtendgloren weer, weer terug. Dus daar kunnen wij als Zandvoort uh, heel erg trots op zijn. Ja, ja, precies. Goed, um, dat gezegd hebbende wilde ik eigenlijk aan de beide burgemeesters voorleggen... dat het toeristenbureau NBTC een groei van maar liefst 20% van het aantal vakantievirus in ons land verwacht... Uh, voor de komende tien jaar. Dat is natuurlijk wel erg verspreid... Uh, met name voor de kustprovincies Noord- en Zuid-Holland wordt een bovengemiddelde groei uh, voorspeld. Uh, Michel, geef eens een reactie. Wat vind je ervan? Bloemenau ja. aan Zee onder, onder de voet gelopen? Ja, nou, dat is niet, niet waar wij per se gewoon uh, naartoe willen uh, werken. Uh, kijk, Bloemendaal aan Zee probeert toch echt wel uh, gewoon overdag dat gezellige familiestrand te zijn uh, voor de mensen uh, uit de regio. En uh, daar voelen we ons prettig bij. Dat vinden we mooi. We hebben een aantal uh, prachtige uh, strandpaviljoens uh, waar het ontzettend gezellig is en waar ook nog een aantal evenementen worden gehouden uh, ieder jaar. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Juist ook in samenwerking met onze handhavers, met de reddingsbrigade, met de beveiligers. Uh, dus wat uh, Bloemendaal betreft uh, gaan we geen uh, advertentie zetten om die 20% toeristen naar ons strand te uh, te krijgen. En burgemeester was een antwoord die er wel advertenties zetten. Ja, kijk, je kan... met één ding moet je rekening houden. Er komen veel meer mensen bij in de Randstad. En die mensen die komen, die willen naar het strand. Dat zie je... Het strand trekt altijd. Dus dat betekent dat wij moeten rekening houden... met het faciliteren van, van die groepen... die toch graag naar ons toe komen. En dat we zien ze graag komen. Want dat betekent ook dat onze economie daarbij bij gebaat is. En ook floreert. Um, er zijn natuurlijk wel een paar dingen die je, die je daarin ziet. Dat is, um, er komen niet alleen meer mensen. Maar wat we natuurlijk zien in Zandvoort... is dat het, het bezoek zich steeds meer begint te spreiden. Van de ochtend ochtends vroeg tot echt s'avonds laat. Waar vroeger kwamen mensen om een uur of tien naar het strand. Ja. En dan gingen ze om zes uur, misschien nog een broodje roquette gingen ze weg. En je ziet dat nu tot in de avonduur doorlopen. Um, ja, je ziet ook een, een verandering in het publiek. Uh, ook veel mensen die van huis uit bijvoorbeeld niet hebben leren zwemmen... Dus de zwemvaardigheid minder beheersen. Um, je ziet dat de standpaviljoens een enorme ontwikkeling doormaken. Dus er gebeurt ongelooflijk veel uh, in die badplaatsen. En met name ook in, uh, in Zandvoort. Waar we uh, ook een antwoord op zullen moeten hebben. Kijk, als het langer in de avond doorgaat, betekent dat de files wat meer gespuit zijn. Uh, Zandvoort uit. Maar tegelijkertijd dat je ook met je veiligheidsinzet uh, rekening moet houden. Ja, nou, dat en blaar, daar, lang en laat druk is. Ja, en daar wil ik eigenlijk ook met jullie naartoe. Want dat zit in, namelijk in de portefeuille van de, van de burgemeester. Mm. Uh, er op ATV die had een, uh, een rapport, intern rapport van de dienst van Amsterdam. En dat ging over Koningsdag. Dat daar gewoon 20 tot 30 uh, A1, dus de hoogste categorie meldingen... Uh, in de wacht stonden. Nou, terwijl normaal wordt daar gelijk een naar uitgestuurd. Uh, nou wil ik dat niet gelijk uh, spiegelen aan, uh, aan deze uh, regio. Maar grote druktes uh, doet, geeft natuurlijk wel een enorme druk op uh, de ambulance diensten. Uh, en dat mensen niet op tijd geholpen worden. Gaan zij mee ontwikkelen? Of, of, of, hoe, hoe, hoe zien jullie dat, Michel? Nou, kijk, ik, ik denk dat wij ons altijd hebben te verhouden tot, uh, tot wat er gebeurt. Hè? Als wij kijken... Ik denk dat wij zitten weer in Bloemdijk in een heel andere situatie dan Zandvoort. Hier heb je de ervaring bijvoorbeeld met de Dutch Grand Prix. Dus uh, dat is al totaal anders. Maar als ik kijk uh, bij ons uh, op het strand. Dan hebben wij bijvoorbeeld een, een nadrukkelijke spreiding van de evenementen van de strand, strandpavillons afgesproken. Dus we staan in heel goed overleg met die strandpaviljoenhouders uh, En met de diensten. Uh, ja. We hebben nu straks die, die NAVO top die men bedacht heeft in Nederland te houden. Uh, dat gaat... Idee. ja, Nou ja, als we er van alles van vinden... Uh, Blijft maar thuis. Goed, het thuis. Het, het is hoe het, hoe het is. Ja. Uh, maar dat betekent wel iets voor ons. Ook in onze regio betekent dat... dat er op allerlei momenten minder... evenementen gehouden kunnen worden. Ja. En uh, dat is een aderlating voor de strandpaviljoens. Uh, maar tegelijkertijd... we hebben ons naartoe te verhouden. Dus wat wij doen is die drukte echt nadrukkelijk proberen te spreiden. Ja, ja. Over het jaar en, en over... in ons geval de, uh, de paviljoens... waar evenementen mogen georganiseerd worden. Ja. Dus dat is wat je kan doen. En is dat tegelijkertijd... ook wel een les uit het verleden? Want wij, ja, zeker. Had, wij hebben natuurlijk... Zeker. in de jaren tachtig ja. van de vorige eeuw... Uh, was, uh, uh, kon iedereen... maar wat doen Absoluut. met standfeesten. En zeker. de am ambulances... waren op een gegeven moment niet meer aan te slepen. Zo, ja. uh, door de ghb gebruiken. Ja, en niet alleen in de, in de vorige eeuw... ook tien, uh, ook 15 jaar hebben we het nog wel gehad, dat er inderdaad te veel evenementen met te veel mensen, of ook evenementen waar je achteraf van kan denken, hé, hey, dit is misschien iets waar bepaalde muziek met bepaalde mensen, en dat je dan niet een ander evenement met een totaal andere groep moet hebben, die elkaar in de haren vliegen. Ja, precies. Dus ja. daar wordt nu heel goed over nagedacht, heel goed met elkaar afgestemd. En dat is denk ik wel winst waar we echt uh, beter zijn gaan samenwerken. En dan is groei eigenlijk ook wel mogelijk. En, de, en dan is er meer mogelijk. En tegelijkertijd betekent het wel dat we het spreiden in de tijd. Ja, ja. Ja. Geld of salt wordt hetzelfde? Uh, ja, ja we, wat wij natuurlijk niet kennen zijn die hele massale feesten die in Bloemendaal uh, gegeven zijn. Inderdaad, wat uh, Michel ook terecht zegt. Vaak ook dan niet goed nagedacht over wat voor soort muziek programmeer je en wat voor soort publiek trek je er maar aan. Dat kennen wij veel minder. We kennen natuurlijk wel heel veel evenementen. We hebben gosmormonen ongeveer 120 evenementen per jaar. Um, van klein naar groot. Uh, en daar wordt heel goed uh, uh, gekeken naar de spreiding. Inderdaad naar de inzet van de diensten. Uh, en wij leggen ook een hele grote verantwoordelijkheid bij de paviljoenhouders. Uh, die feesten willen organiseren. En de organisatoren van evenementen zelf neer. Dat zijn best felle discussies. Oh ja. we, we, we zeggen van ja, weet je, je, je, je, je we, geven, we geven veel ruimte. Maar tegelijkertijd, ja, je bent ook verantwoordelijk om zelf te zorgen dat de veiligheid op jouw evenement, dat de EHBO, dat dat allemaal goed op orde is. En tegelijkertijd zeg ik daar ook, je moet het kind niet met het badwater weggooien. Ik zie op dit moment bij ons op het Zuidstrand, dat South Beach hebben ze dat nu genoemd, een aantal nieuwe ondernemers die zich daar gevestigd hebben. Die echt hele leuke dingen doen. Ja. Nou, Gaan straks de opening van uh, Street Art Zandvoort meemaken. Ja. Dat, dat is echt uit, uh, uit die koker ook uh, gekomen. Um, en tegelijkertijd moet je dat goed begeleiden. We willen daar absoluut geen grote Bloemendaalse toestanden. Maar ja, een mooie culturele ontwikkeling met goede feesten... wat mooi publiek aantrekt, daar, daar zijn we uh, absoluut ook niet vies van in, in Zandvoort. Sterker nog, Zandvoort is eigenlijk best wel ambitieus. Hè? Voor, uh, ze willen veel meer met het strand gaan doen, toch? Zeker. Um, en het mooie daarvan is, is dat we uh, natuurlijk een aantal strevens hebben... dat is A, om het jaar rond veel aantrekkelijker te maken. Nou, dat kan je doen door aanbod te creëren... waardoor mensen ook op een, op een wat, wat mindere dag uh, deze kant op komen... En tegelijkertijd ook te zorgen dat er behoorlijke vernieuwing in je evenementen uh, is. Uh, Spartan uh, bijvoorbeeld, uh, wat, wat, wat hier plaatsvindt, is natuurlijk een prachtig evenement. Uh, de, de, de Strandenloop van de Hartstichting. Afgelopen jaar 5000 deelnemers, die willen groeien naar 10.000 of 20.000. Ja, ja, ja. En dat is het mooie, is dat we daar dus ook strandgezondheid met elkaar kunnen verbinden. Dus ja, op die manier zijn we ambitieus. En proberen we ook echt te zorgen dat we ook in de toekomst... een aantrekkelijke badplaats blijven. Ja, en hoe ambitieus is Bloemen dan, Michel? Nou, we hebben dit soort, uh, dit soort uh, evenementen niet bij ons. is is echt beperkt, inderdaad, tot uh, de strandpaviljoen zelf. En daar hebben we uh, dus inderdaad de afspraken... Uh, wanneer in de tijd we dat gespreid organiseren zodat het enerzijds overdag dat gezellige familiestrand uh, blijft... maar s'avonds ook voldoende levendigheid is. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En uh, inderdaad, net als uh, David uh, vertelt... hebben wij ook dat uh, met beveiliging echt een grote verantwoordelijkheid... ook neergelegd bij de ondernemers zelf. Je ziet dat de politie niet meer... Ja, er is zoveel ook wat op het bordje van de politie ligt. Die kunnen niet overal altijd zijn... Ze zijn wel de backup. En wanneer het moet, dan, uh, dan zullen ze er ook zijn. Het is dus ook onze verantwoordelijkheid om ze daarop uh, te wijzen. Ja. Maar in eerste instantie zijn het de veiligsten van onze eigen handhavers. en de sus teams die uh, actief zijn om um, daar die veiligheid uh, te garanderen. Ik okay. wil wij wel iets op, op toevoegen. Dat is dat hè, op, die hele, op die warme dagen. En dan praat ik over 3, 4, 25 graden plus. Ja. Dat wij dan echt uh, behoorlijk opschalen als het gaat om politie-inzet. Uh, zeker op het moment dat er is van, van een weekend, de vrije dagen. En uh, dan ben ik ook echt heel blij dat wij met Kennermerkust... dat is ons relatief ja. kleine politiecorps... wat wij delen met Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort... dat we dan echt kunnen rekenen op zeer uh, toegewijde en goede agenten... die hier vaak onder moeilijke omstandigheden echt uh, de boel veilig uh, houden. Ja, ja, nou let wel, het is natuurlijk uh, een echte zomerse dag bloemen aan eens zee, met zand wordt makkelijk honderdduizend mensen. En ik heb wel meegemaakt in mijn tijd bij de ambulance dienst dat er meestal aan het eind van de dag, dan zitten dranken lekker weer goed in, en hebben mensen de hele dag in de zon gezeten met alle ellende van dien, dat er zomaar vijf ambulances aan de kust staan, dus bij allerlei paviljoens. Dus maar dat zat ik me eigenlijk nog af te vragen ten opzichte van die uh, ambulance Amsterdam, waar ze dus die Koningsdag nauwelijks konden handelen. Is dat, hoe wordt dat opgevangen in Kennemaland eigenlijk uh, bij die, die grote druk? Dus uh, David. Nou, we hebben een buitengewoon goede meldkamer. Uh, probleem dichtbij. dichtbij in Haarlem. Uh, het probleem wel is dat ook daar geldt dat het best lastig is om de mensen te vinden om die meldkamer te bemannen. Oh ja, oh. Um, tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat dat soort problemen als die in Amsterdam beschreven worden, die, die kennen wij hier niet. Ook omdat het, ja, de, de, de enorme massaliteit die daar in Amsterdam plaatsvindt op zo'n Koningsdag is echt wel onvergelijkbaar met wat we hier meemaken. Kijk, 100.000 mensen, dat klinkt heel veel, maar wel verspreid over een strand van 9 kilometer concentreert zich bij ons natuurlijk redelijk op het middenstuk... maar dan nog is het eigenlijk wel over het hele strand verspreid. Dus dat hele hutje-mutje op elkaar met alle gevolgen van dien, dat kennen wij niet. Dus dit soort problemen ben ik in ieder geval niet bang voor. Wat niet wegneemt, dat we echt rekening moeten houden met een behoorlijke groei. En alle vragen die daar op het gebied van mobiliteit, veiligheid... op het gebied van hoe kan je dat ook spreiden... dat we dat wel heel goed in de gaten houden en scherp aansturen in de komende jaren. Ja, oké. Okay. Michel, die hier, hier nog iets over kwijt? Nee, dit, ja. uh, ik ben het helemaal met uh, Dames nou, en We fantastisch. doen dit uh, met elkaar in ja. onze regio, dus uh, dat gaat Goed. fantastisch. Ja. Was, was, was, was dit ja, de, de, de eerste de... keer samen in een radioshow? Uh, ja. In de radioshow ja. wel, ja. Okay. We komen elkaar dus onder andere in die veiligheidsregio heel regelmatig. Ja, ja, ja precies. Hè? Ja, ja. Ja, de veiligheidsregio kent negen gemeenten, dus je ja. vertelt over de Eimond en Zuid-Kermland. En ik uh, moet zeggen, uh, zeker de burgemeesters onderling. We werken in een buitengewoon ja. uh, collegiale en goede sfeer met elkaar samen. Uh, dat betekent dus ook dat op het moment dat, dat wij het hier eventjes heel zwaar hebben als het gaat om echt het aan te sturen, Dan springen eruit, wij altijd. Uit, dan ja. kunnen we altijd rekenen op, uh, op uh, collegiale ja. ondersteuning uit andere gemeenten. Geweldig. Mag ik jullie hartelijk danken voor het komen naar de studio? En uh, een heel fijn Pinkston Weekend, want dat is het tenslotte ook nog. Ja, zeker. Graag gedaan bij ons. Leuk. Veel plezier op het strand, daar dankjewel. Met, uh, okay. Zeker, bedankt uh, voor uh, de komst. Dus dadelijk gaan we weer uh, met de uh, andere gasten praten hier uh, bij ZFM. Nogmaals een hele goede middag. Uh, op TV zijn we ook te ontvangen. Hè? Dan uh, kun je gewoon live meekijken in de studio. Kanaal 40 via Ziggo kan je meekijken. En dan is even de stream van uh, uh, Bloemendaal. De racebrigade Bloemendaal. Slash ZFM player. Ook dan kan je meekijken in de studio.